Hey, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk het je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met een hele volle bak. We hebben Josje Livo. Dag en we Johan. We hebben David Verburg, die is uh, weer terug van uh, zijn... Uh, ja, jij hebt weer hardlopen ploeg, hè? Vanwege examen. Ja, ik ben... Uh paar weken onder steen uh, gezeten, maar <laughs> en nu is we weer onder vandaan gekomen, dus ja, ja, ja. dus hier wat het gebeurd is allemaal. Ben je aan het feesten? Je, je, je tas hangt aan uh, zo'n vlag of, uh... mm, ik ben niet echt nog feestfeest. Ah, nee. Okay. nee, goed en dan hebben we hebben natuurlijk uh, Peter Beckelman. Hallo. Hallo Julian Koopmans. En wie er ook weer is, is Klaas Wassenaar. Hallo mensen. Ja, helemaal Bulgarije. Ja, hier is het wel mooi weer. Ja, oh, en hier ook hoor inmiddels. Dus, uh... Oh, is het weer leuk, is het ja. een beetje bijgetrokken? Ja, ja, ja. ja. ja. Even een depressie mooi. over het land. En uh, die depressie heeft ja. ook over de cryptocurrencies uh, gewaaid. Daar is meteen meer over. Uh, maar nu schijnt het zon weer, net als in crypto-land. Ik, uh, ik heb vandaag even in mijn verhuisdoos gekeken. Oké. Okay.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 Ja, dit, daar sta ik gewoon niet goed op en dat heeft me toch wel mijn hele leven achtervolgd. Ja, je ja, gaat zo meteen vragen. Nou, daar hebben we zometeen inderdaad een bericht over. Uh, trouwens, mijn naam is uh, Jon Jongepier, voor degene die voor het eerst luistert. En uh, laten we eens beginnen met de goudsel bitcoin bitcoins, de staatsschuldmeter en uh, nog veel meer van dat soort dingetjes. Uh, laten we beginnen met het goud. Dat is 12,21 dollar per goud. Uh, Oké, okay. is dat uh, een beetje gestegen of gezakt?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 Maar hij stond een weekje geleden stond hij veel hoger. Ja, bijna 2300. Dus hij is toch wel een beetje gedaald deze week. Het is ook een momentopname natuurlijk. Hè? De, de prijs is erg volatiel dus. Ja, wij ja, bij zijn met euro's. Ja, waar ben je in mee aan het vergelijken dan hè? Ja, nou ja de uh, cryptos zijn er wel volatieler. Tot het Ethereum, dat nummer 2, die was op het hoogtepunt eventjes uh, 400 dollar. En die is onder de 200 geweest. Dus het is uh, gehalveerd in, nou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 Meer Ethereum als Bitcoin in omloopt. En daar zit ook niet een bovengrens aan, toch? Een nee, soort jaarlijks nee. uh, mijngrens zit er aan of zo. Nee, er zijn wel. Nou, op dit moment, buiten. als ik het uit mag komen er elke 15 seconden 6 Ethereums op de markt. Door een Facebook. Ja, dus dat is, dat is per Dat hey, ik dacht Elke 12 seconden 20, 5 of zo. 12, 12 seconden 5 of zo. Ja, was het lopen, ja, toch? Dat, dat telt dus nou. op naar een miljoen per maand ongeveer. En juist die uitgifte van nieuwe munten drukt de prijs van crypto geld over zijn algemeen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 Hoge stijging, of een gigantische stijging die er natuurlijk aan vooraf is gegaan. Ja, maar er zit uh, geen uh, plafond aan Ethereum, toch? Dat, nee. gewoon, uh, hoeft, nee. dat, dat, dat gaat gewoon door. Volgend jaar worden weer dezelfde blokken misschien gemijnd. Dat zal misschien wel, een, ik, ik weet niet of het in complexiteit toeneemt. Maar uh, Bitcoin, dat is een vaste set, toch? Waar ze in aan het werk zijn. Die set ja. stond vanaf het begin vast. En naarmate de tijd ja. voordat neemt neemt complexiteit de, toe. Nou, en, ja. Is er dan de belofte gemaakt? Maar dat is op dit moment alleen dus nog de belofte. Dat er een verandering gaat. Aan het komen van proeven.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 het gaat weer omhoog. Maar het blijf, ook als het nagenoeg plat is... dan, gaat het, dan, ja, dan blijft het plat, die schuld. Hè? Ja, maar echt, echt, echt afgelost, echt, afgelost uh, wordt er niet, hoor. Wat je, wat je bedoelt is dat zeg maar, de ingeraamde extra bestedingen... zijn nog steeds groter dan de, zeg maar, de meevaller... aan extra geïnde belastingen. Ja, dus spreken, ze wouden 10 miljard te veel uitgeven... maar ze hebben 7 miljard extra binnengekregen. Dus we in plaats van 10 miljard erbij te lenen... maar 3 miljard erbij te lenen? Bedoel je het zo?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 Uiteindelijk moet je er toch die uitkering betalen. Ja, of, of je bent dat van plan niet te doen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dat is een beetje accounting gimmick. En ik weet niet in hoeverre dat in Nederland ook het geval is. Maar ook als er dan zo'n overschot is. Bij het tekorten praat je al gauw over 2% tekort, 3% tekort. Maar bij overschotten dan is het nou ja, je ja. snel 2% overschot. Het ja. is dan een heel klein beetje maar. Hey, goed, dan beginnen we even met nieuws. We um, hebben eerst een paar uh, bitcoin uh, crypto uh, berichten.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 Ik weet niet of dat nou zo goed werkt. Uh. Ja, ja. Nou, je moet je wel tegenwoordig overal registreren. Hè? Als je dan uh, ergens bitcoins wilt kopen bij BTC uh, Direct of zo, Dan moet je je scan van je paspoort sturen en al die dingen. Ik, voor, voor, voor mijn wa bitcoin wallet moest ik, werd, werd ook gevraagd van... Uh, ja, meneer Jongepie, wilt u even een uh, kopietje van je paspoort sturen? Want dat moet volgens de wetgeving. Misschien We ook wel een leuke opmerking. Uh, vandaag stond Mark Karpellis uh, voor nou, het eerste ja. terecht in Japan.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 En uh, ondertussen flikkert de hele beurs in elkaar daar. Het <laughs> is een ja. beetje asymmetrisch altijd. Dat is een enorm wantrouwen dus... tegenover uh, de jammer pet. <laughs> er zijn dus ongeveer 600.000 bitcoins toen verdwenen. Ja, ja, ja. En de verwachting is eigenlijk dat Mark Capellas dus al uh, wat pizza's bestellen van zijn klanten zijn geld, zeg maar.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 Eh, goed, dan ja, nou, eh, nog, nog, nog snel even naar het uh, andere crypto nieuws. Ja, Deze week was alles uh, in een, een dalletje gegaan, uh, zoals ik al eerder gezegd had. ja, ik weet niet of we daar nog over kunnen uitweiden. Alles klim, klimt nu weer uit zijn talletje eigenlijk. Oh, ik vind het wel leuk om te melden wat 1000 e-gulders kost. Op ja, moment. En wat hoe is het met de e gulden Dan pikken we er even eentje uit. Uh, we, zijn, uh, we zijn gehalveerd en weer een verdubbeld. <laughs> dus uh, er is niks gebeurd sinds een week, maar wel een hoop swing. Uh, 1000 e-gulders is uh, 50 euro. Ah, oh, oké. Okay. Okay, okay. Oh. Ja. Nou ja, het was natuurlijk wel heel erg uh, huis geworden. En het is nog steeds een beetje huis met al die ICO's en uh, stijgingen die heel erg ja, absurd waren. En dan komen we opeens uit allerlei hoeken en gaten komen mensen die geïnteresseerd zijn in cryptocurrencies... maar die eigenlijk alleen maar ja, snel rijk willen worden. En ja, dat is meestal een teken van een top. Uh, uh, uh. Nee, goed. Ja, nou ja, dan nog een ander berichtje. Het uh, zeggen eigenlijk al... Uh,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 Neurologist uit uh, Phoenix in de uh, VS. Uh, die moet voor de rechter verschijnen wegens het verkopen van bitcoins. En hij uh, verkocht bij toeval aan een coveragent. En uh, ja, de man die bleek er geen vergunning voor te hebben. <laughs> ja. Ja, als je nou een markt plaatst, als je daar een uh, oude uh, salontafel verkoopt of zo. <laughs> heb je dan, moet je daar ook een vergunning voor hebben? Ja, in de VS misschien wel, denk ik. <laughs> je mag toch nou, gewoon op IPB van alles kopen, verkopen ook? Uh, uh,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 Nee, maar dat is bij de meeste zo. Dus de, voor de meeste cryptocurrencies is er geen echte fiatmarkt, maar die onderlenen hun waarde, omdat ze bijvoorbeeld tegen Ethereum of Bitcoin gehandeld worden. Een soort piramide uh, reservebanking. <laughs> dus, uh, <laughs> als je eruit wil naar fiat, dan moet je via Bitcoin gaan. Ja, ja, ja, ja. Het viel overigens wel op dat in de laatste crash, dat, dat uh, Bitcoin een stuk stabieler was dan veel van die andere munten. Ja, ja maar ze Bitcoin een bepaalde swing maakt, dan gaat iedereen mee. Nee, maar goed, ja, we gaan uh, nog even verder met de berichten. We gaan even vanuit de cryptowereld even naar uh, de realiteit van het parlement. Ja, ja, uh, ja. Door het kabinet beloofde lastenverlagingen, die gaan niet door. Hey, wie had dat gedacht? Ja, ik stiep hem wel, uh, Johan. Maar... <laughs> ja, na nou, de 1000 euro belofte, heb je natuurlijk zoiets van, uh, ja, <laughs> ja, ja, het zal wel. <laughs> nu wil ik 2000 euro ja. voorgelogen worden. Ja, precies. Ja, ik vraag me af hoe dat ze dat dan beslissen, want volgens mij zijn ze toch allemaal demissionair. Dus uh, wie, wie, wie, maakt de, wie hakt de knoop dan door? Ja, nou ja als het maakt tegenwoordig ook niet meer uit als je demissionair bent, worden nog steeds uh, hele belangrijke beslissingen door ze genomen. Dit is geen België dus, hè?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 Het komt omdat het overschot niet voorzien was. En de belasting kan je niet halverwege in het jaar aanpassen. Dus uh, dat, dat is de <laughs> reden. Dat je het even begrijpt als onderdanen. Ze zijn gewoon met handen gebonden aan, aan de regels. Orde oh, moet zijn. Ja. Nee, Oké, okay, als ik het goed begrijp, er kwam een lastenverlaging aan. Want er was een meevaller. Maar de meevaller blijkt nog groter te zijn. Oh, dan kunnen die andere dingen niet door laten gaan. Begrijp ik het nou goed of.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 Wat een ziek idee. We gaan er nog eens rustig over nadenken. Ja, uh, uh, uh.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 Ja, ik denk dat daarom de kiezer het ook heel leuk vindt om zo'n soort stokken in het wiel te gooien. Zo'n soort Donald Trump. Gewoon omdat ja, dat, uh, het leuk is. Omdat dat, ja, omdat dat, uh, ja, er, zitten, er zijn een aantal luizen uit, klaargestoomd en die hebben al helemaal uh, hun zakken vol zitten met geld en, be en beloftes en contracten. En ja, dan betekent. de kiezer die denkt dan, uh, ja, mooi niet, dan gooi even de een of andere uh, ja. reality soapstar erin. <laughs> ja. uh, dat was inderdaad ook letterlijk wat ik van de Amerikanen hoorde toen ik ook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 Ja, ja. ja. En dan denk ik: Poetin! Rusland! Ja, allemaal, die, zitten maar, die zitten nog steeds te later, maar al echt maandenlang zitten die dezelfde in diezelfde soep te roeren en dezelfde. Ik heb het niet smijten en, en, en, en maar verwachten dat het anders smaakt. En het is zo, zo bizar. CNN gaat er echt aan. Ten onder lijkt het wel. Oh, jebel, wat een wat stomme dingen doen die allemaal. Met, gaan ze een of andere gast die zo'n. Uh,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 Nou ja, we kunnen misschien gewoon een klein beetje doen. Um, ik zag laatst bijvoorbeeld een headline van CNN. Uh, Protesten in Hamburg om G20 vreedzaam verlopen. Ja. <laughs>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 nou ja, en dat wil ik even zeggen. Dat is ook altijd zo, zo frappant dat er dan inderdaad van die uh, antifa-fascisten, uh, ja, noem ik het maar, uh, de halve stad in brand steken. Dan. Uh,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 Helemaal asymmetrisch. Dus als er, als er stel luiden de halve stad in brand is, maar ze zijn links, dan is het van... Uh, ja, maar je moet niet vergeten dat de meeste toch wel vreedzaam zijn. En als de, de grote club tea party vreuren die uh, heel vreedliebend zijn, maar dan gaat het gerucht dat één het woord neergebruikt heeft... <laughs>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 Yo. Nee ja, de, de aftapwet is door de Eerste Kamer. zijn waarschijnlijk allemaal, ik, ik heb wel eens de Eerste Kamer gezien. Ze uh, hebben één ding met elkaar gemeen. En allemaal grijs en weten hoogstwaarschijnlijk net zoveel van computers als Wim Kok. Ja. En deze ja. mannen hebben er ook gestemd. Ja, dat ja, is een ja. scène waarbij hij uh, niet echt weet ja. dat een muis is, toch? Hè? Is een beetje... ik ga hij met doet... de muis naar linksboven en dan pakt hij letterlijk de muis en doet hij... Ja, hij doet hem nog net tegen zijn oren aan, geloof ik. Ja. Maar ik, ik, ik merkte dat er heel veel beroering was in de aanhangers van de Piratenpartij. De Piratenpartij is uh, nou, een van de kleinere partijen die toch uh, echt nog best wel ver van één zetel af is gebleven, helaas. Ik vind het wel jammer, ik had ze er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 dat het natuurlijk echt allemaal pijn gaat doen. Nu. Ja, dus Stel dat dat acht met de terrorist uh, ja, die zou. Die uh, ja, die wil Ali bellen. En die draait per ongeluk net een, een cijfertje verkeerd. En die belt dus uh, ja, jou. En dan ben je eigenlijk al schuldig voor de. Want het is een meterdaad. Dus kijk alleen maar van welk ja. nummer belt welk nummer. Ja. Het is weer de opperste luiheid. Dus ze we gaan weer gewoon bepaalde kengetallen invoeren.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 Op internet en, en nog wat, geloof ik, twee zoektermen hadden ze gebruikt. En toen ja. kregen ze ook de FBI op bezoek, want uh, ja, Boston, snelkookpan, bom. Uh, ja, ja die waren, dat was schoon. als je een miljoen, miljoen mensen hebt die googelen dan zit er altijd wel eentje bij die op een snelkooppan zoekt. Toevallig. Ja, ja luidhoudig. Ja, je had het, hoor uh, dat, uh, berichtje, uh, iemand in Limburg, die had, die had geloof ik als reactie op een uh, doelpunt bij een voetbalwedstrijd, uh, had hij uh, de bom of zo uh, ge... Geappt en WhatsApp. En ik kreeg ook meteen de politie op zijn stoel. Ja, ja. ja dat is, ze kunnen bijvoorbeeld een hele wijk aftappen. Ik denk in de praktijk wordt er natuurlijk niks, geen terroristische aanslag mee voorkomen. Dat, dat uh, bedoelde zijn een heleboel in Parijs ook aanslagen die zijn voorbereid met sms, gewoon op telefoon En dat kunnen ze al jarenlang afluisteren. Die systemen om, dat, om daar echt een aanslag mee te voorkomen, om. Uh, Terroristen nou, meegevangen. Dat, dat werkt gewoon gevangen. Mensen die kant. Wille enige willen graag willen. Die zijn er klaar voor. Dat, dat is nou, zelfs, zelfs als het niet zijn. Zoals bij deze ja. lui die gewoon via ja. sms werkte. Zelfs dat daar werkte niet voor. Maar wat ze nee. wel kunnen doen is achteraf. Als ze zeg maar ze vinden de Panama Papers. Dan kunnen ze gewoon nog alle e-mails van de bewuste personen. Eenmaal doorgaan lopen neuzen Om ja. te kijken of die ergens uh, 25 euro hebben weggestopt. En uh, van hun eigen geld. Maar ze mogen dus nou.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 En wat, wat er is dan ook, Dat is een nieuwe commissie dus. Die moet dat uh, dan goedkeuren. En je weet de, hoe dat in de VS is gegaan. Hè? Er zijn van die fisa cords Die moeten dat dan goedkeuren. Die hebben dan nooit een verzoek afgekeurd. Die, dat is gewoon een rubber stamp. Die keuren alles goed. Dus uh, dan weet je hoe dat gaat. En ook de bestaande toezichthouder, de CTIVD, blijft achteraf kijken of de diensten zich aan de regels houden. Dus we hebben, we hebben twee toezichthouders. Dus wij van WC1 controleren WC1 twee keer. Dus uh, nou, je hoeft echt geen zorgen te maken dat daar... <laughs> Mislaad, denk het is ja. ik. onafhankelijke... Uh, hoe noem je dat? Um, WC1. -e. Ja, <laughs> onafhankelijke <laughs> overheidsinstellingen, Dan weet je dat het goed is. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja dus pas, de scheiding... Dan ja. gaan we dan op school ook allemaal leren onze kinderen. Nee, de, de, de, de nieuwe toetsingscommissie is totaal onafhankelijk van de al bestaande toetsingscommissie. Gewoon alle jaarknikkers. Iedereen gesele geselecteerd op het jaarknikken. Er was nog wel felle kritiek, want ze vinden de bewaartermijn van drie jaar te lang... De, de,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 opslag. Uh, ja, precies. En dat betaalt de eindklant natuurlijk. Dus daarom wordt je internet uh, heel duur in plaats van heel goedkoop, wat die in de vrije markt zou zijn. Nou, wat je zou kunnen doen is een soort uh, app die data genereert maken. <laughs> ja, <laughs> dat broer. zou echt het briljant zijn. Dat je gewoon, uh, gewoon een app, ja, ja, ja. die kan je gewoon installeren en dan gaat op de achtergrond. Op je computer, op je mobile, wat dan ook. Gaat gewoon een, uh, een applicatie, die gaat gewoon continu data genereren. Nou, en dan dus uh, hele, hele, hele, hele, hele, blaast dat helemaal op. Want dat data opslaan, dat kost de kapitalen. Vooral als je,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 Uh, wie, de, wie de lekker is en dan uh, wordt de waarheid daarna de mond gesnoerd, zodat nu.nl weer vrolijk kan verder gaan met Navy Seals redden olifantje uit de zee berichten ja, en, en volgens mij uh, geldt Erdogan en Turkije ook als uh, bondgenoot, zoals met de ja. NAVO dus uh, ja. daar ben ik niet heel erg blij mee, moet ik zeggen zo.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 Uh, 50 ja, bits sleutel. Echt, Enorme ja. nummerkruntjes aan het werk Ja, zetten. het is echt gigantisch versleutelen. Echt, het komt er een foto van een kat uit. Versleuteling die, ja, versleuteling die in elk land illegaal is. En dan ja. gewoon massaal dump. Ja, dat er dan uiteindelijk zo'n zo middelvingerfoto tevoren. Ja. Oh, <laughs> ja. ja, ik denk overigens ook dat dit, dat dit ah. niet gaat werken. Dit. Want uh, ja, je krijgt inderdaad zoals uh, ja, al zei, uh, evasive ontwikkeling. Uh,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 dat dus ja, dus ze, uh, ze hebben een paar miljard uh, meevallen. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> Sleepnet sleep noemen ze dat. Uh, Sleepnet van metadata. Dus er wordt niet echt gekeken naar die data. Ze verzamelen gewoon die data. Maar oh, okay. uh, je naar centraal, ja, gaat toch naar een wijkcentraal Toen is Zoals telefoon, al die dingen gaan naar een wijkcentraal uh, uh, uh, uh, toe. En uh, uh, uh, uh. daar moet een toppunt op zitten van de KPN. Uh, moet daar okay. dus je zit zitten gewoon al op. Het is nu alleen maar de officiële legalisatie uh, van...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 als op een groepje in Skype zitten. Uh. <laughs> Moedersavond, die, die, die zijn verdacht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Sprek, ja, Vooral wanneer je het hebt over afluisteren. Laten we even nog met z'n allen even hoi zeggen. Dat dit naar een mannetje van de AIVD die op dit moment te luisteren. <laughs> ja, hoi! <Okay>. Hé <laughs> meneer van de IVD. Heb je, heb, je, heb je nu ook die filmbeelden van het leven de Leben der Anderen voor je, of niet? Nee. nee, nee, nee, nee. Ja, die film? ja, een hele goede film, ja. Ja. Maar dat is het hele probleem. Bij, bij dat leven der Anderen, dat, dat ging op een gegeven moment fout, omdat je een persoonlijke relatie had eigenlijk ja, tussen ja, ja, ja. de afluisterde en de afluisterde.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 En op een gegeven moment ging dat mis. En toen kwamen ze erachter dat heel veel surveillance van uh, uh, Russische tanks... die kon alleen plaatsvinden met goed weer. Dus op alle foto's... <laughs> dus de, de computer had geleerd om het verschil te maken... tussen mooi weer en slecht weer. Oh ja, ja, ja, ja. In plaats van het verschil tussen een T-80 en een Leopard. <laughs> ja, het, het punt is ook dat de, in, ISIS vecht met de Amerikaanse wapens. Dus dat wordt al lastig natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat is de, de, een beetje de... En dat, en dat lees ik tegenwoordig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 te Druk voor jou, zeg maar. En uh, ja, wat uh, gebeurt er dan de week dat ze, gemeld, dat ze melden dat ze te druk hebben? Nou, hier een mooi filmpje van een uh, ja. Zijn ze, ook, uh, ze gaan ook even helpen met snoeien. Ja, ze gaan even helpen met snoeien. Dat <lacht> manieren ja, nog. De wat, <lacht> tenieren, uh, gezellig hè. Mensen hadden wat wietplanten staan, uh, ja, dat heb ook gesnoeid worden. Ja, Het waren kennelijk meer dan vijf. Ja, ik weet niet. Zouden ze dan, zouden ze dan ook als er zeven zijn, ze, dat ze er twee omhakken? <lacht> ja. Nee, nee, nee. Dat kan ik, uh, dus allemaal omgehakt. Dat deed je, maar je mag er vijf hebben. Dus dan zijn ze illegaal bezig, met de politie. Ja, bizar, hè? Ja. Nou, en buitenwiet, dat is dan, zoals ik het begrijp, resulteert dat vaak ook nog in hele lage THC-waardes. Ja, ja. Uh, uh.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 <laughs> die agent Het ja, ja, ja, ja. gaat hier in ieder geval om een, een hobbykweker. Ja. Een vreedzame hobbykweker. wordt hier op een website van CNNBS. CNNBS, ja. ja. Er was vandaag ook nog tijd om met honderden agenten een in inval te doen bij een of andere autohandelaar. Oh joh, wat had die gedaan? Ja, die werd van witwassen of zwartwerken verdacht of zo. En ze hebben tussen de motorblokken dus 250.000 euro aangetroffen. Hm. Mm.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 geïnformeerde ja. mensen. Want zijn vrouw lag te bevallen. Ja, die man had zoiets van, daar wil ik gewoon niet bij zijn. Ja, dat vertelt ah. het verhaal niet. Hè? Waarom lag die man te slapen terwijl uh, zijn vrouw aan het bevallen was? Hè? Ja. Uh, uh, uh, uh. Dat maar wil je dat, dat weet weet. een uh, persbericht uitvaardigen. <laughs> ja, ah, maar... Daar is we wel tijd voor, Kijk, het is niet zozeer dat... Uh, kijk, agenten die agent worden... worden niet eerst doordrongen van het libertarisme... en dan besluiten ze toch agent te worden. Hè. Sommige van die mensen ja, hebben toch al echt het idee... dat ze iets te bieden hebben aan de maatschappij of zo. Dat ze uh, kunnen helpen de wereld veilig te maken, weet ik veel. Ik ga er niet vanuit dat al die mensen nou erop uit zijn... om ons uh, het leven moeilijk te maken. Maar ja, dus ik hoor altijd verwacht...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 dat ze ze zeggen ook wel eens van ja, ik heb geen zin om een boet uit te delen, maar ze gaan er niet voor op het binnenhof staan, te, pand staan te timmeren. Wat ze wel doen als ze hun salaris niet genoeg omhoog gaat.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 had moeten betalen, de overleden. en dan gaan ze dat, uh, ze dat waarschijnlijk nog van zijn vrouwen afpakken of zo, van de erfenissen. En meer belasting over je uitvaart? Nee, nee. nee de, deze inspecteur die had een, een uh, ja, een, een, een, wat is het, een ruzie met deze belastingplichten. Ach, en en die, op een gegeven moment was de belastingplichter overleden en...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 En, en dan wordt er opeens heel erg af, afscheid uh, afstand van genomen. De altijd één rode appel, nooit ja. meer. Ja. <laughs> het is nooit een gevolg van de cultuur op het werk. <laughs> Ja. ja, maar uh, ja, we goed. hebben nog meer belastingnieuws. Uh, belastingdienst... Uh, oei, ja, oei. Oei, oei, leuker kunnen we het niet maken. <laughs> de belastingdienst vond uh, 683 Nederlandse betrokkenen in de Panama Papers. Nou, dat is wel een goed begin, toch? Ja, 200 van was niet het enige. Dus, uh... Op naar de 10 miljoen, zou ik zeggen. Ja, ja, ja op naar de 17 <laughs> miljoen. <laughs> ja. Nou ja, niet iedereen betaalt belasting, hè? Nee, nee, nee, nee. Dit, dit ging voornamelijk om belasting uit... Uh, inkomsten of uh, uit beleggingen. Ja. Dus, uh, en dat zijn er in Nederland niet 17 miljoen mensen. Maar uh, volgens mij hebben we iets van 10 miljoen mensen hebben een baan in Nederland. Of inkomsten. Ja, ja. ja? toch nog? Ja, dacht ik al. Er ja. zitten ook, zit ook uh, mensen die uh, inkomsten ja. uit belastinggeld hebben bij. Ambtenaren, natuurlijk. Ja, <laughs> dat, zijn ook, uh, dat zijn er miljoenen. Ja, de belasting, maar de belastingconsumenten <laughs> moet je dan wel aftrekken, natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Want in de Panama Papers zaten ook overheidsbeambten. Okay. <laughs> oh, oké. Die, ja, die mensen die zochten ook een veilig. Kijk, dat jouw salaris bestaat.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 Toen waren ik wel 683 uh, die uh, bij het desbetreffende bedrijf in Panama ingeschreven stonden. Ja, kijk, ik zie wel in het berichtje dat uh, nu.nl gewoon direct gekopieerd is van het ANT. Er wordt gesproken van 411 geïdentificeerde belastingplichtigen. Dus er wordt nog steeds het woord gebruikt alsof het een plicht is, of een morele plicht al bijna, om belasting te betalen.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 Maar we gaan even verder naar de volgende berichten. Er zijn nu al meer Airbnb-boetes dan in heel 2016. 2 miljoen euro, ja. Maar ik vond het mooi aan dit berichtval, de term, waarvoor zijn deze boetes uitgedeeld? Voor woonfraude. <laughs> Hoe kom je nou naar het woord woonfraude? <laughs> ja. Woonfraudeur.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 Misschien dat je nog ergens kan spreken van een soort van kraken of stel waar iemand dan geld aan verdient. Ja, stel, stel, ik uh, ik heb een uh, koopwoning die ik verhuur. En die ja. huurders gaan hem weer doorverhuren aan, aan weer aan iemand anders. Ja. Zou dat zou ook fraude zijn, misschien. Ja, maar, maar hier, sta, hier staat: het overgrote deel van deze boetes had betrekking op illegale toeristische verhuur van appartementen. Ja. Dus het is gewoon: uh, ja, je hebt een kamer over en je vuurt dat aan een toerist. En die toerist is gelukkig, want die heeft een lekker laag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 Toeristen. Terwijl dan, ja, dan moet je ook niet in het centrum van Amsterdam gaan wonen. Je weet niet er veel toeristen zijn. Dus dat <laughs> een de beetje prijs. Dus Savanna gaan wonen en dan gaan klaar over zebras of zo. Huh? Er is hier ja. heel veel zand. Hoe kan dat? <laughs> ja, zijn. kut hier. <laughs> ik geen zand gevraagd. Maar ja, is, nou, uh, ik wel, kan het wel was... begrijpen. Hè. Je, hebt, uh, je hebt soms uh, gewoon uh, woonbuurten.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 Die, ja, de, ze reageren niet op de klaar. Het is gewoon door het geld vermoed boet worden. Dus dan komen ze met regels. Het oh, nee, nou, ja, wordt wel hij, altijd een uh... beetje opgespeeld in de media natuurlijk. Als er iemand is die klaagt. Maar ik verdraag me dat altijd af. Ik heb in de binnenstad van Leeuwarden gewoond. En um, nou, daar waren mensen die woonden van oudsher al in bepaalde delen van de binnenstad. En uh, dat betekende, ja, ze hebben daar gewoond. Uh, zij kregen dat huis en dat was altijd een woonachtige situatie. En zij werden ook geconfronteerd met uh, Airbnb en studentenverhuur.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 heb je ja. last van, nou dan ga je je eigen huis ook gewoon verhuren. Ja, maar ik kende iemand, <laughs> weg, ja, ik, ik kende iemand inderdaad die had, uh, die had een huis in de verhuur en toen, en die zat in een flat ergens in Amsterdam en er was er uh, een buurman die verhuurde het via Airbnb ja. en hij verhuurde het uh, niet via Airbnb, maar, maar die via Airbnb verhuurde, die, die uh, ja, die haalde echt duizenden per maand binnen eraan. Nee. Wat, wat deed hij als reactie? Niet denken van, nou oh, dan ga ik het ook uh, via Airbnb. Nee, dat is stom. Nee, gewoon nee ook ik ja. ga naar de overheid ...om ja. die vent zijn nek om te draaien. Ja. ja, inderdaad. Maar dat vind ik ook wel. Je moet ook... Nou, ik, ik, ik snap het ook wel. In, ik merk hier in Bulgarije zijn de mensen daar wat makkelijker in. Ten eerste omdat de autoriteiten niet echt behoefte hebben om in te grijpen in dit soort zaken. Ze hebben ook niet de besteding. Uh, bestedingsruimte hebben ze ook niet. Maar veel mensen, de, het is hier ook veel normaler om bezit te hebben. Ja, in Nederland hebben we gewoon hele kasten van mensen die bezitten niks. Die bezitten geen auto, die bezitten geen huis...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 Ja, dat is tuurlijk, natuurlijk. Maar ja, daar heeft de overheid ook weer een beetje mee te maken. Hè? Ja. ja, er was iets, er moeten lucht, de luchtwassers ingeplaatst worden of zo. Ja, nee, die, die zijn verplicht. Maar dat is zo voor wat naar buiten gaat. Dus dan krijg je zeg maar ruimtes uh, ja, met een soort uh, ja, verdeling van gassen binnen in die ruimte. Die gewoon heel levensgevaarlijk is met vuur. Er zit heel veel ammoniak in, geloof ik. Ja. En dan, dat, uh, dat wordt een soort daarbinnen, alle, alle ammoniak blijft binnen door deze luchtwassers. Maar daardoor blijft, is het wel een soort bom, zo'n uh, zo ja. In Dit geval ging het om blikseminslag. Trouwens de meeste van die, uh, van die stallen die dan in de fik vliegen, uh, het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 meer dan 200.000 dieren verbrand in 2016. Oké. Okay. Dat is wel behoorlijk wat eigenlijk. 200.000? Wow. Ja, misdaad. Ze zouden het kunnen ophogen om een uh, punt te maken of zo. Maar. Ja. En die hadden anders gewoon op de barbecue kunnen eindigen. Dat zou uh, wat <lacht> aan verdiend kunnen worden. Dat is natuurlijk gewoon wel weggekooid geld. Natuurlijk en een hoop dierenleed natuurlijk. Dat kunnen natuurlijk beter eerst geslacht worden en dan de barbecue.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 Dus uh, nee, het is nu, uh, ze eiste 10.000 euro. En dat is, uh, maar ja, dat er, wel, dat er wel 500 wordt toegekend. Ik vind het toch wel een beetje raar. En heel begrijpelijk zie je nu heel veel mensen reageren van, uh, ik sta ook niet op de klassefoto. Uh, ik sta er slecht op, zoals ik. Ik sta heel slecht op de klassefoto. <laughs> <laughs> Daar hebben we toch wel echt ja, last van ondervonden op mijn. <laughs> ja, ik, ik wil ook geld. <laughs> ja. ja, en het is ook gewoon tien keer meer dan een grafschermer die uh, kunstbloemen afknipt van een uh, graf. Hè? Ja, die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 dat is toch onmogelijk om iedereen, iedereen daar te krijgen. Er is altijd wel iemand die er, ja, die er niet kan zijn. Ik ja, moet zeggen overigens, maar, ik denk wel dat als, je, als je dus verder. de leerplicht wil ontwijken... is er hier mogelijkheid voor. Misschien zeggen ik ben lid van een religie die elke dag een feest heeft. Ja, en en, en daarom kunnen denken, kinderen van nooit religie, naar school ja, ja. En uh, anders dan uh, begin ik gelijk schadeberoeding te eisen. Ja, ja, dan moet je zeggen, ik ben, ik ben lid van een bepaalde islamstroming... en wij mogen...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 De ene dag ben je boeddhist, de andere dag. <laughs> ja, ja. En, ik... en we gaan gewoon een lobby om, de, om het aantal van 150 verder op te voeren. Ja, precies. Dus hier kan uh, de, de, de kerk van de vliegende spaghetti-monster ja. uh, van 150. Uh, <laughs> Alle dagen dat er geen religieuze feesten zijn. dan kun je toch. Dag, dag, uh, dag zo. <laughs> ja, spaghetti-dag. Uh... Ja. Spaghetti dag. <laughs> ja. ja.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 Ja, nu heb je, ja, want het ging om twee kinderen, toch? Van deze familie. Ja, ik nou, misschien zijn de en zitten ze allebei in het laatste jaar. Maar zeg, dat die, die moeten nu nog jaren doorheen. Maar dan heb jij, ben jij dus een ouder die al aangeklaagd. En dan moeten je kinderen nog jaren er doorheen. Dus er zijn mensen die zijn aangeklaagd. Die uit intrinsiek niet kwaadwillend waren. Ja, ik, ik, vind het toch, uh, ja, ik, ik vind het toch heel uh, fout. Maar je moet ook de... lezen. De Haagse moeder sprak tijdens de rechtszaak in mei emotioneel over de zaak. Weet u hoe het voelt als je dochtertje van vijf elke dag bij binnenkomt. Zas naar de foto kijkt en vraagt: Mama, waarom sta ik er niet op? <laughs> uh, uh, niet dat is elke... aan een kind uitleggen, zei de Haagse moeder snikkend. Dit is de zitting in de Haagse rechtbank. Oh, ja. uh, het is het is uh, heeft ook niks meer met rechten te maken. Dus gewoon, Wij weet, zijn gewoon niet. er meer... een hoop emoties in en denk uh, ja. geld. Wij zijn niet opgewassen voor deze cultuur. Ze dus gaan ons gewoon een compleet uitmelken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 Wat, wat weerhoudt mensen... Maar dit is niet de, de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dit nee, maar Wat dingen? weerhoudt mensen nu van om ook te gaan eisen? Als jij niet op een klas op staat, waarom zou je nu niet geld krijgen? Wat is, waar is de grens nu? nu de ja, bloed, alleen hey. als het religieus is. Uh, nou. Alleen als het religieus is. Ja, je klagen. Als je kan zeggen, ik ben gediscrimineerd vanwege mijn religie. Dat is dus waarom het mag. Misschien dat ze nog uh, huidskleur de een of andere manier nog bij kunnen verzinnen. Ja, ja maar dan Maar het is, is te... Toevallig één. Donkere dus jongen, dat jij, de uh, de dat de... jij een donkere huidskleur hebt en je staat aan de buitenkant van de groep. Mag je dan ook? Dan gaan we klagen. Ja, dat is niet meer dan 375 euro, denk ik. <laughs> ja, dus een kist van de Dam. Ja, van... Ja, ik, ik, ik kijk niet goed, maar de foto is niet opnieuw genomen. Ik vind het een raar precedent. Nee, nee, nee, natuurlijk het is het onzin, ja, maar...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 Want dat was dan een proxy voor huidskleur. Maar het was gewoon wel zo. Dat bepaalde postcodes, dan liep je gewoon een groter risico... dat je, je hypotheek niet terugbetaald werd. Andere ja. postcodes. En dat, dat, dat viel dan toevallig samen met, met huidskleur bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja, er zijn duizenden en een manieren waarop je waarop dingen correleren met elkaar. En kan je daar gewoon op, uh, op kijken. Nee, maar goed, ja. Hè, laten we nog even naar het laatste bericht gaan. Goed nieuws. Doomsday is uitgesteld. Ja. <lacht> hoeveel, hoeveel doomsdays kun je meemaken in je leven? Voordat je er, uh, <lacht> er, is, er zijn berekeningen gemaakt. Dat geloof ik bij binnen iedere 100 jaar, zeg maar het jaar, nul van een bepaalde eeuw tot het 99-getal van die bepaalde eeuw, zijn er meestal zo'n 350... Uh,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 Ja. Uh, dit verhaal, dat is van de Corbett Report, het heet Shock, UN warning, only three years left to save the planet. <laughs> And, yeah, <laughs> Alweer. <laughs> het, is, uh, het gebeurt heel vaak dat, je, dat er een soort deadline is van, we hebben er zijn, het countdown, er zijn nog zoveel, uh, is er nog zoveel tijd om van koers te veranderen en anders dan uh, zal onze zonde ons noodlotter worden. En in dit geval is het drie jaar. maar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 Weet je ook gelijk wat dat waard is. Ja, het, is het is kennelijk al drie jaar left om het economische systeem te veranderen op deze aarde. Via de VN.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 voor die mensen versterkt in hun ja, bewijs... Ja. dat ze op de goede weg zitten. En dat, dan <laughs> worden ze vaak nog fanatieker in hun geloof. Dus het is, ja, dat is heel moeilijk om daarmee te dealen. En uh, ja, dat, dat zal hier ook mee gebeuren. En, wat uh, ook gebeurt, het bewijst mijn hypothese. Altijd. Ja. Ja. Ja, dat is het ja, prachtige precies. stuk van uh, confirmation bias. Hè? dat Als je ergens in gelooft, dan is alles wat je ziet... dient ter verdere versterking van dat geloof. En dat is ja, een hele krachtige...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 When prophecy fails, geschreven de jaren.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 Kreeg de sectenleider allerlei berichten van boven van onzichtbare ruimtewezens? Dat de opname even uitgesteld was. Ja, ze kregen namelijk de, de boodschap van boven door dat de geloofige volksraad. dan zoveel licht hadden verspreid. dat de ruimtewezens nogal onder de indruk waren. en besloten de aarde dan maar niet te vernietigen. Ja, Vestinger die omschrijft hem ook nog in zijn boek de verschillende stadia. waarin dan die. Uh,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 uh, ja, waarneming kan je op meerdere manieren interpreteren. En de interpretatie die past bij wat je toch al gelooft, dat is, uh, ja, dat is dan het sterkst meestal. En uh, uh, dan nog de club van Rome natuurlijk. Ja, Daar heb dat heb ik ook allemaal overleefd. Uh, ja. <laughs> Malthus, Maltus, Malthusians, die had je natuurlijk al veel eerder. Die zeiden, ja, de bevolking groeit exponentieel en de resources de lineair, dus uh, we komen allemaal van de honger om. Uh, uh, je hebt er nu weer rekening mee gehouden dat mensen nog allerlei uh, manieren zouden kunnen kunnen vinden om uh, nog meer voedsel uit de grond uh, te telen. Ja, en die kunnen dat ook exponentieel laten groeien. En op een gegeven moment klopt het natuurlijk wel een keer. Als de aarde is eindig in de oppervlakte. En dan, maar dan nog denk ik dat het heel geleidelijk gaat... dat je gewoon al zoveel stress krijgt... Uh, naarmate de bevolking groeit... dat vanzelf uh, ja, de geboorteaantallen teruglopen. Je ziet nu al de geboorteaantallen natuurlijk enorm teruglopen. Ja, maar goed, dan krijg je gewoon een enorme bevolk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 Ja, het zal weer later. Dat is het laat, dan hoor. Is de einde gekomen. We, We hebben Jan ook al ja. uh, heel lang niet meer gehoord. Is hij hem nog wel? Uh, Julian is uh, inmiddels zijn het hoofd op het toetsenbord gevallen. Ja, die is al die vertrokken. Uh, uh, uh. This is the end. My only friend, the end. Uh. Dus uh, ja, ik uh, brouw een einde aan. Mooi. Dus uh, ja, volgende week ben ik gewoon weer... <laughs> ik wil in ieder geval iedereen nog uh, hartstikke uh, danken voor het uh, deelnemen aan deze uitzending. En de luisteraars, uiteraard, Hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En uh, wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe. Ja, toen doen we het ook. Zeg ik hier dan uh, de end van de doors, monteren. Ja, ja kijk, is tof. stop. Hartstikke idee.